Walter, goedemorgen. Goedemorgen, Ger. Je, ja, even voor de goede orde. Wij hebben volgens mij afgesproken dat we iedere week zouden bellen. Op jouw vakantie ja. na. Dat hebben we de vorige keer ook niet gedaan. Dus ja. uh, ik ben vergeten het je alsnog te bevestigen. Nou, Excuus, maar we gaan je wel blijven bellen. En dan geef ik je nu over aan Roy, want die gaat jou uh, het gesprek doen. Dus goed, ziens. Goedemorgen, Walter. Hey, Roy. De gemeentewoordvoerder van de gemeente Zandvoort. Goedemorgen. Ja. Wat er is weer hoop gebeurd in de gemeente. Nou, ik wil je ja eerst een vraag stellen, Roy. Ah. Uh, als, ik, als ik zeg Begenia cardifolia of uh, Leo Riope, wat, wat zeg jij dan? Wat <lacht> Be bedoel je? <lacht> ja, wat bedoel je? Dan bedoel ik het schoenlappersplantje en dan bedoel ik het uh, leliegras. Ja. En dat heeft te maken met de, de borden die wij rondom het muziekpasallon uh, in uh, Radersplein uh, planten. Ja. Je hebt het misschien gezien. gezien. Uh, ze, zijn, ze zijn druk bezig om die uh, borden opnieuw in te richten. Ja. En daar komen dus allemaal mooie bijzondere planten in. En dat zijn echt planten die ook tegen het, uh, tegen het klimaat hier kunnen. En uh, ja, dat, dat heeft toch weer mee te maken met, met, de, met de verbetering van de uitstraling. Dus het, het actieplan uh, Centrum, een van de acties daaruit, het verbeteren van de uitstraling. Nou, dat zie je dus nu gewoon live gebeuren. Dat is dus het inrichten van die, van die nieuwe borden rondom het uh, muziekpaviljon. En het zag er al... Oh, Keurig uit hoor. dat Het, het ging, ging echt heel erg mooi worden, was al te zien. Ja, ja, nou moet je afwachten als het bloeit. Hoor. Het wordt alleen maar mooier. Ja, Zand bloeit van de zomer. Ja. Uh, ja, verder heb ik een paar, uh, paar dingen die ik toch wel wil meedelen richting, uh, richting de ondernemers. En dat is ook uh, mede gisteren in het, uh, in het college besproken. Ja. Uh, het ondernemerspreekuur is, is er weer. Dus elke dag is er uh, tussen 10 en 12 een speciaal. Spreekuur voor ondernemers. Uh, ze kunnen dan gewoon naar de gemeente bellen. Nou, je kent het als je de gemeente belt, krijg je zo'n minuutje uh, op je telefoon. Als je dan optie 6 kiest, kom je meteen terecht bij de uh, mensen die uh, alles weten van, uh, van ondernemerschap hier in Zandvoort. En uh, dus als je dan vragen hebt rondom subsidieregels of, of problemen met, met uh, van alles en nog wat, uh, als ondernemer kun je daar gewoon meteen direct de juiste mensen spreken. Dus dat ondernemerspreekuur is er gewoon elke dag weer tussen 10 en 12. En de mensen kunnen dan optie 6 kiezen. Als we dan toch over die ondernemers hebben... Uh, je zult het misschien op de site gezien hebben... Uh, we hebben een subsidiecontrole toegangsbewijzen. Uh, toen die QR-code kwam, ja. hebben we natuurlijk de, de, de vraag van... jongens, jullie moeten controleren. Veel ondernemers, hoor ik hebben daar dus iemand voor in moeten huren. Nou, dat bedrag wat ze daarvoor... Uh, uh, hebben dat kunnen ze terugvragen via een subsidiecontrole toegangsbewijzen. Het aanvraagformulier daarvan staat op de, op de homepage zelfs bij de, bij de Ja, gemeente. dan heb ik één vraag dan daarover, Walter. Ja. Um, hoe zit het dan uh, met, uh, want er is ook een periode geweest zonder de QR-code nog... Hè, en dat je wel uh, mensen daar neer moest gaan zetten om toch mensen te tellen... met een klikkertje ja. of iets dergelijks, of een markt die werd georganiseerd... dat je een gastheer en vrouw met een geel hesje ja. moest uh, hebben. Hoe zit het daarmee? Ja. Het gaat om de periode 25 september tot en met 31 december. Ah, okay. Dus dat is volgens mij best wel een, een lange periode waarbinnen dat zat. Dus uh, daar, daar, daarvoor kun je dus de aanvraag indienen. Dat is fijn om te weten. Ja, uh, dan even blijven we nog meer bij de ondernemers. Want er is gisteren ook in het college besloten en dat gaat dus nu naar de raad toe als, als voorstel. Om ook de maatregelen uit het corona herstelplan uh, te verlengen voor de, voor de ondernemers. En dat betekent dat er dan geen reclamebelasting uh, wordt opgelegd. Dat de precario, dus het bedrag wat je moet betalen aan de gemeente. als jij dus op gemeentegrond bijvoorbeeld een terras hebt, om dat naar nul uh, te stellen. En ook de, de, uh, de huur voor de strandpaviljoens, om die uh, voor 50% kwijt te schelden. Dat gaat in totaal om een groot bedrag hoor. Dat is uh, bijna, bijna 4,5 ton. Uh, wat, wat de gemeente dan toch uit het corona-herstelfonds wil betalen. zodat het een verplichting is voor de ondernemers. Ja. Um, dat gaat ook naar de raad. En dat is gisteren in het college besloten. Dus er zijn voornemens om inderdaad die maatregelen voor de ondernemers weer, uh, weer te verlengen. Dat is uh, positief nieuws in ieder geval voor de ja, ondernemers. Ja, dus ik, ik toch even bij jullie melden. Ja. Nou ja, en dan nog even vooruitkijken naar volgende week. Er is natuurlijk weer gemeenteraad. Ja. Uh, Masterplan Nieuw Noord uh, staat daarop. Transitie, Barmze, uh, duurzaamheidsfonds. Belangrijke onderwerpen voor de gemeente. Ja. Maar wat erg leuk is, ik was vorige week even bij jullie in uh, bij ZFM En toen werd er verteld dat jullie als proef de commissie uh, al op tv uitgezonden hadden. En wat ik begreep is dat zelfs misschien de gemeenteraad ook bij jullie op tv volgende week te zien is. Dus dat vind ik een, vind ik een, vind ik een positief nieuwsje. Dat is zeker positief. En zo uh, leeft het uh, televisiekanaal van ZFM langzamerhand heel mooi op als een mooi televisiekanaal. Ja, precies. Nou, dat was het wel even voor deze week, Roy. Nou, in ieder geval, je had hoop te melden. En volgende week gaat er natuurlijk veel meer nog gebeuren in ons mooie Zandvoort. Gert, jij had, had nog een vraag? Ja, wat, ik, Hoe is het afgelopen zaterdag uh, verlopen met uh, gedeeltelijke... Nou, dat, dat kun je onder andere op uh, Zandvoort in Zuid zien. Want Roy heeft een interview met de burgemeester gedaan. Ja? Uh, Volgens mij, nee, even goed, even terugkijken. Volgens mij is het goed verlopen. Het was, het was gezellig in het, in het dorp. Aan het einde van de, van, de, van de dag werd het een beetje te gezellig op sommige plekken. En toen zijn er wel mensen op aangesproken. Maar voor de rest kijken we gewoon terug op dat, dat de actie goed verlopen is. Nou, en, later, later deze uitzending hebben we daar nog een ja. reportage over te horen hier in deze uitzending. Ja. Dus dat is ja. ook weer heel actueel. Want jij kwam de burgemeester tegen, Roy, hè? Dat heb ik gezien op je site. Ja, ik had een hotline. Ja, ja dat zag ik. Dat In ieder geval, dank je wel weer, Walter. En we spreken je volgende week weer. Volgende week, Walter. Zelfde tijd, zelfde plek. Tot volgende week. Okay, dank Hoi.